Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In en rond Venetië wordt vandaag stilgestaan bij het busongeluk van gisteravond. Een bus schoot van een viaduct af. Het lijkt erop dat de chauffeur onwel was geworden, zegt onze correspondent. Dat leidt de politie af uit het feit dat er geen remsporen zitten op het wegdek. En dat getuigen ook hebben gezien dat die bus een zes of zevental meter langs de vangrail heen is geschuurd... voordat hij er doorheen viel. Dus als de chauffeur in slaap was gevallen, had hij dat waarschijnlijk wel gemerkt. Had hij kunnen bijsturen. Maar dat deed hij dus niet. Bij het ongeluk kwamen 21 mensen om. Aan boord zaten er vooral jonge mensen. die op weg waren naar de camping. na een dagje Venetië. In die stad is een rouwperiode afgekondigd. Ook hangen alle vlaggen half stok. Een opvallende drugsvondst in Oosterhout in Brabant. bij een verkeerscontrole reed een man door. Toen de politie hem later tegenhield. bleek dat zijn auto vol zat met drugs. De achterbak zat volgepropt met grote tassen. Die zat allemaal vol met hennep. Wielrenner Mark Cavendish plakt er nog een jaartje aan vast. Hij zou eigenlijk na afgelopen zomer stoppen, maar daar komt hij nu op terug. Hij wil volgend jaar nog een etappe in de Tour de France winnen. Dan is hij namelijk degene met de allermeeste etappes op zijn naam. En over sporters die van geen ophouden weten gesproken. Na drie coronajaren is hij eindelijk weer terug. De nationale rollatorloop. In het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan oudjes vandaag racen over de atletiekbaan met hun rollators. En om je een idee te geven, zo ging het er bij de vorige edities aan toe. We vinden het gewoon gezellig en leuk. En daarom doen we ook mee. Mooi no, hè <laughs> Ja, ik moet wel door We ik moet even naar het ballet. Want dat moet ook gebeuren. Ja, je merkt het. Echt fanatiek zijn de deelnemers meestal niet. De race is dan ook niet echt bedoeld als wedstrijd. Maar vooral om ouderen samen te brengen en een beetje te laten bewegen.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 Dream is care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun.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 Ik ben vandaag begonnen met Tina Turner met Private Dancer, gevolgd door Xavier Rutte, Follow the Sun. En we gaan door met Leo Seer, Long Talk Lessons. Yeah, and then somebody grabbed me Threw me out of my chair Said before you can eat You gotta dance like Fred Astaire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 I het ritme van Zandvoort ook op tv VM Text TV op kanaal 45 Alan Wolker met Vedit. Beleef de duinen in de herfst. Tijdens deze vroege ochtendwandeling, op zaterdag 7 oktober, staan we stil bij het leven in de duinen in de herfst. Vlak na zonsopgang trekken we erop uit met de kans het burrelen van de damherten te horen en misschien het damhert zelf te zien. Ook zullen er veel paddenstoelen staan en komt het belang van dit bijzondere organisme aan de orde. Deze excursie is niet geschikt voor kinderen. De start is informatiebord ingang Bleek en Berg aan de Bergweg in Bloemendaal. Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. En het is zaterdag 7 oktober en het is om kwart over zeven s morgens. Aanmelden vooraf is verplicht. Reserveren verplicht via www.np-zuidkennemerland.nl. like this. En we gaan door met Barry Manilow. Copacabana till That she lost the Tony, as she's lost De Boomtime Reds is een Ierse rockband die oorspronkelijk in 1997 in Dublin werd opgericht. Tussen 1977 en 1985 hadden ze een reeks Ierse en Britse hits, waaronder Like Clockwork, Rattrap, I Don't Like Monday en Banana Republic. De Boomtown Reds gingen in 1986 uit elkaar, maar hervormden in 2013, zonder Fingers of God. Carrier Roberts stierf in 2022. De bekendheid, en de bekendheid van de band, werd overschaduwd door de liefdadigheidswerk van frontman Bob Keldorf, een voormalig journalist bij de New Musical Express. De Boomtown Reds met I Don't Like Monday.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 Marco Bassato met Met Simons Breng me naar het water. Kom je ook eten, gezellig samen eten met buurtbewoners, elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. Een heerlijke verse maaltijd voor 10.50 per persoon, inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8.50. Vooraf reserveren via 023 57 40 330. 5740330. En meer informatie via Marieke Langeveld. M. Langeveld. plus. Zandvoort. En M. Langeveld. @plus Zandvoort. En En de locatie: plus. Zandvoort Noord. Bohemian Rhapsody Queen. Is this the real life? Is this just fantasy?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 Ami TV, je tekst TV, op kanaal 45. Girls met It's Raining Man. De instrumentaal van de week. Billy Vaughn, geboren als Richard Smith Vaughn, geboren in 1919, was een Amerikaanse muzikant en orkestleider. Billy Vaughn bracht in totaal 42 singles in de Billboard hitlijsten. Vaak gebaseerd op het geluid van twee alt-saxofoons. Hij bracht ook 36 albums uit in de Billboard 200. Hij had ook 19 top 40 hits in Duitsland. te beginnen met Hit Sailor On en Silvery Moon. In de late jaren 1960 en de vroege jaren 1970 woonde Vaughan in Palm Springs in Californië. Hij overleed op 26 september 1991 op 72-jarige leeftijd. Hier is Billy Vaughan met Chapel to the Sea. Met Matchbox. Voel je vrij. Stoppen met roken en leefstijltraining. Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. Elf thema bijeenkomsten op elke gewenst moment in te stromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten. M. Schouten het plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 4127 52 06-4127-5228 En de startdatum is 9 oktober. Elke maandag van 4 tot 5 uur. The Village People. YMCA.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 Driving through the gate residential Found out I was coming, sent your friends home Keep on trying to hide it, but your friends know I only call you in a time by. But the only time, I'm I'm by. the only time that I'll be by I only love it when you touch me Not feel me. Me. me when love I'm hooked That's the real me when I'm hooked I only call you when het ritme van only via I'd de kabel you me op me when I'm real me when I'm het ritme van Via de op 104.5